Fledder kwam met een norse trek op zijn gezicht de grote recherchekamer binnen. Driftig stapte hij naderbij en smeet zijn map met aantekeningen op zijn bureau. Wild knoopte hij zijn regenjas los. De kok keek naar zijn collega op. De pest in? Fledder schudde zijn hoofd. Een beetje narig, moe. Ik had net als jij vanmorgen wat langer moeten uitslapen. De kok trok een grijns. Je moet leren, sprak hij koddig, om je arbeidsdriften te beteugelen. Hoe was de sectie? De jonge rechercheur nam, nog met zijn regenjas aan, achter zijn bureauplaats. Ik heb ruim twee uur naar het werk van die lijkensnijder moeten kijken, sprak hij vermoeid. En bij een vies waterlijk is dat geen pretje. Hij zuchtte omstandig. Maar dokter den Koningen had het vannacht in het mortuarium goed ingeschat. De breinaald heeft het hart geperforeerd en is daarna tegen de achterzijde van het borstbeen gestuurd. De kok keek naar de map met aantekeningen op het bureau van Vledder. Waar is die breinaald gebleven? vroeg hij verwonderd. Vledder gebaarde achterloos. Dr. Rusteloos heeft hem meegenomen. Hij zal de breinaald door het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk laten onderzoeken. Dat gaat sneller dan wanneer wij het verzorgen. Zijn eigen laboratorium pathologie is in Rijswijk in hetzelfde gebouw ondergebracht. De kok trok een denkrimpel in zijn voorhoofd. Wat wil hij laten onderzoeken? Dokter Rusteloos vroeg zich af of de dodelijke steek werd toegebracht toen de man nog gekleed was, of daarna. De kok glimlachte. Heel schrander van dokter Rusteloos, maar ik ben er vrijwel van overtuigd dat het daarna is gebeurd, terwijl de man niet was gekleed. Dus naakt, ja. Waarom naakt? De kok spreidde zijn beide handen. Het lijkt mij uiterst moeilijk om een lijk te ontkleden met een tien centimeter breinaald in zijn rug. Dat is een hele klus. Fledder reageerde gevat, tenzij men de kleding lossnijdt, of knipt. De kok knikte. Dat zou kunnen, maar ik heb tegen die theorie toch wel een paar bedenkingen. Het ligt niet voor de hand, tenzij de moordenaar aan dat naakt een symbolische betekenis hecht. Anders is het te veel moeite. Wat voor een symbolische betekenis? De kok spreidde zijn handen. Het is nooit te voorspellen wat er in het hoofd van een moordenaar rondspookt. Wat de basis is van zijn of haar denken. De Fledder fronste zijn wenkbrauw. Hoe komt een man naakt? De kok grinnikte. Denk daar eens over na. Wanneer ben je zelf naakt? De grijze speurder wachtte het antwoord niet af. Genuivend plukte hij aan het puntje van zijn neus. Had hij water in zijn longen? Fledder schudde zijn hoofd. De man was al dood voor hij in het water van de gracht terecht kwam. Heeft dokter Rusteloos nog iets gezegd over de tijdsduur? hoe lang hij in de gracht heeft gelegen. Hij sprak van een groot aantal dagen. De kok lachte. Nogal vaag, Fledder maakte een verontschuldigend gebaar. Ik heb nog geprobeerd om hem tot een meer exacte uitspraak te verlokken, maar dat lukte niet. De kok knikte begrijpend. Ben Kreuger van de dactyloscopische dienst belde juist voordat jij binnenkwam. Hij heeft de vingerafdrukken van de doden geclassificeerd. Ze komen aan het hoofdbureau niet in onze collectie voor. Ook bij het CRI in Den Haag is de klassificatie niet bekend. Hij kan ons dus niet zeggen wie de man is. Fledder trok een beteuterd gezicht. Daar was ik al bang voor, sprak hij zuchtend. Het zit ons nooit mee. Heeft al iemand op ons telexbericht gereageerd? De kok schudde zijn hoofd. De ochtendbladen hebben slechts een kort berichtje opgenomen. Lijk vermoorde man in de gracht. En daaronder een beknopt signalement. We hadden toen nog geen foto van het lijk ter beschikking. Ik heb, toen jij naar de sectie was, een paar avondbladen benaderd. Ze hebben mij beloofd hetzelfde berichtje te plaatsen, met een foto van de vermoorde man. De oude rechercheur zweeg even. En als dat geen resultaat oplevert, dan rest ons nog de televisie. Kunnen we ook een foto van Donker Corselius door de kranten laten opnemen? De kok zwaaide afwerend. Als mevrouw Donker Corselius daar dringend om verzoekt, wil ik het aan commissaris Buitendam voorleggen. Ik had vanmorgen met hem al de grootste heibel over de kop in de krant. Officier van justitie vermist. De commissaris meende dat zo'n bericht het vertrouwen in de justitie schaadt. Fledder snoof. Wat een nonsens, reageerde hij verbeten. Karel Marinus Donker Corselius is een heel gewone man met een gewoon beroep. De kok kniffelde. Wellicht behept met een overdaad aan viriliteit. Fledder knikte nadrukkelijk. Dat mag, brieste hij. Ik heb daar geen moeite mee. Het ligt in de persoonlijke levensfeer van die man. Van die overdaad heeft hij alleen zelf last. En de vrouwen uit zijn omgeving. Vladder schudde zijn hoofd. Die hebben een eigen wil, kunnen toch weigeren. De jonge rechercheur ademde diep. Als iets het vertrouwen in het functioneren van de justitie schaadt, ging hij opgewonden verder, dan is dat niet de viriliteit van de persoon Donker Corselius, maar die aan één gesloten rij van justitiële blunders waardoor uiterst ernstige vergrijpen onbestraft blijven. De kok keek zijn jonge collega glimlachend aan. De felle reactie van Fledder deed hem goed. Veel frustratie bij de politie, wist hij, lag bij justitie. Voor commissaris Buitendam, sprak hij somber, is elke officier van justitie een soort heilige. Onaantastbaar. Ik heb hem nog maar niet verteld welke geruchten er, omtrent donker Corselius, in penosekringen de ronde doen. Ik wil hem een hartaanval besparen. Fledder lachte. Sinds wanneer heb jij clementie met de commissaris? De kok gaf op die vraag geen antwoord. Als donker Corselius niet snel opduikt, zitten we met twee nare zaken opgescheept, een spoorloos verdwenen officier van justitie en een onbekend lijk van een vermoorde man. Fledder trok een denkrimpel in zijn voorhoofd. Beide met een klavertje vier op hun rechteronderarm. De jonge rechercheur keek op. Toeval? De kok wreef zich achter in zijn nek. Een klavertje vier is een veelgebruikt algemeen geluksteken. Je bedoelt dat het niets te betekenen heeft. De kok maakte een brevelig gebaar. Zolang wij niet weten, sprak hij geprikkeld, wie die vermoorde man uit de Brouwersgracht is, weten we ook niet of er een relatie bestaat tussen hem en onze vermiste officier van justitie. Fledder schoof de map met aantekeningen in een lade van zijn bureau. Ik zou toch graag willen weten, verzuchtte hij, of het verdwijnen van donker Corselius verband houdt met zijn mannelijke hormonen of met het feit dat hij als officier van justitie een zaak tegen een maffiabende in behandeling heeft. De kok blikte omhoog naar de grote elektrische klok boven de toegangsdeur. Misschien weten we het over vijf minuten. Fledder keek hem verrast aan. Hoe? Ik heb haar ontboden. Wie? Annette van het sticht... Zijn secretaresse. Ze droeg een donkergroene, wijde regenmantel en een bijpassend hoedje in de vorm van een zuidwester. Haar voeten staken in zwarte, glimmende laarsjes. Met korte, kittige pasjes liep ze op de kok toe en trok het hoedje van haar hoofd. Een weelde van kastanjebruin haar golfde over haar schouders. De oude rechercheur kwam snel overrent en wenkte galant naar de stoel naast zijn bureau. U bent prompt op tijd, prees hij. Annette van het Sticht nam glimlachend plaats. Niets bijzonders, de zorgvuldigheid van een goede secretaresse. De kok liet zich weer in zijn bureaustoel zakken. De heer Donker Corselius zal die zorgvuldigheid zeer op prijs hebben gesteld. Annette van het Sticht knikte traag, en niet alleen mijn zorgvuldigheid. De kok beluisterde de toon. De heer Donker Corselius wordt sinds zondag vermist, opende hij serieus het vraaggesprek, en wees voor zich naar Fledder. Wij zijn beide met het onderzoek belast. Dat is de reden dat ik u heb uitgenodigd. Als zijn secretaresse kunt u ons misschien iets vertellen van zijn gedragspatroon, zijn vaste gewoonte. Annette van het Sticht knikte begrijpend. Dat bericht vanmorgen in de krant over zijn vermissing is op het parket als een bom ingeslagen en heeft heel wat tongen losgemaakt. Hoezo? Annette van Sticht schudde afkeurend haar hoofd. Er is heel wat afgeroddeld. Waarover? Het gezicht van Annette van het sticht verzomberde. Op het parket wordt gefluisterd dat Karel, ik bedoel de heer Donker Corselius, min of meer intieme relaties heeft onderhouden met diverse vrouwelijke leden van het parket. De kok keek haar strak aan. Met u? De rechtstreekse vraag bracht Annette van het sticht zichtbaar in verlegenheid. Karel, eh, stamelde ze, Karel en ik waren bevriend. Intiem bevriend. De kok keek haar schuins aan. Waren? Annette van het sticht knikte traag. Het was voorbij, al geruime tijd. Ze zweeg even en kauwde op haar onderlip. Ik denk, ging ze wijvelend verder, dat Karel niet in staat is om langdurige vriendschappen te onderhouden. Ik ben daar vanmorgen door al die roddels pijnlijk achtergekomen. Was ze uh, uw... Uw vriendschap met de heer Donker Corselius op het parket bekend? Annette van het sticht knikte. Dat vermoed ik, antwoordde ze nadenkend. Ik heb dat uit sommige roddels, nadrukkelijk uitgesproken in mijn bijzijn, begrepen. Ook de houding van enkele collega's duidde in die richting. Als toch iemand moet weten waar hij uithangt, dan ben jij het. Dat werd gezegd? Ja. En u weet niet waar hij uithangt? Nee, beslist niet. Hebt u iets beluisterd van nijd, haat of woede jegens de heer Donker Corselius? Nee. Hebt u zelf die gevoelens? Annette van het Sticht keek naar hem op. Nijd, haat, woede? Over onze verbroken vriendschap? Dat bedoel ik. Annette van het Sticht liet haar hoofd zakken. Min of meer, sprak ze bijna fluisterend. Ik voel me bedrogen, misbruikt. De breuk heeft mijn gevoel van eigenwaarde aangetast, wellicht meer dan ik mij bewust ben. De kok liet het onderwerp rusten. Hoe wordt de vermissing van de heer Donker Corselius op het parket opgevat? Er zweefde iets van een glimlach om de mond van Annette van het Sticht. Men veronderstelt dat hij opnieuw een warm bed heeft gevonden. De kok keek haar schattend aan. Men is niet verontrust. Annette van het Sticht schudde haar hoofd. Er heerst op het parket iets van wat men in het Duits schadenfreude noemt, een heimelijk plezier dat zijn vrouw na al die avontuurtjes eindelijk eens zijn vermissing heeft gemeld. De kok knikte begrijpend. Hij wreef met zijn hand langs zijn kin. De heer Donker Corselius leidt als officier van justitie een onderzoek naar een maffiaachtige organisatie. Is u dat bekend? Annette van het Sticht keek hem verontwaardig aan. Uiteraard is dat mij bekend. Ik behandel vrijwel alle processtukken. Hoe ver was dat onderzoek gevorderd? Het was bijna afgerond. Waren er arrestaties gepland? Annette van het Sticht knikte nadrukkelijk. De actie zou nog deze week van start gaan. Het wachten was op voldoende inzetbaar personeel bij de narcotica-brigade. De kok boog zich iets naar haar toe. Hebben u, of de heer Donker Corselius, naar aanleiding van dat onderzoek, eens berichten bereikt van ernstige bedreigingen? Annette van het Sticht trok haar rechterschouder iets op. Wij krijgen wel eens boze brieven, maar dat gebeurt in vrijwel elke zaak. Die brieven worden gewoon bij de dossiers gevoegd. De kok voelde een lichte wrevel in zich opkomen. Er was iets in het gedrag van de secretaresse dat hem hinderde. De oude rechercheur had de stellige overtuiging dat Annette van het Sticht niet oprecht was, belangrijke informatie achterhield. Hij keek haar nog eens onderzoekend aan, bezag de lijn van haar mond, haar lichtroze aangezette sensuele lippen, de iets te kleine neus, haar donkere amandelvormige ogen, haar prachtig golvend kastanjebruin haar, en concludeerde dat Annette van het Sticht een aantrekkelijke vrouw was, verleidelijk, met een prikkelende weerbaarheid. Bent u gehuwd, geweest? Annette van het Sticht schudde haar hoofd. Zo intens, antwoordde ze geprikkeld, heeft nog nooit een man mij kunnen bekoren. De kok streek met zijn pink over de rug van zijn neus. De heer Donker Corselius, Annette van het sticht, keek naar hem op. In haar ogen smulde vuur. Ook de heer Donker Corselius niet, antwoordde ze strak. Zelfs als hij niet getrouwd zou zijn. De kok plukte aan zijn onderlip. Hoe gedroeg de heer Donker Corselius zich, de dagen voor zijn vermissing? Opgewekt, vrolijk, zoals altijd. Karel is geen tobber, eerder zorgloos. De kok feinste onbegrip. Was er dan na die breuk tussen u en de heer Donker Corselius niets veranderd in de werksfeer, geen voelbaar spanningsveld? Karel voelde niets. En u? Annette van het sticht sloot even haar ogen. Ik heb u gezegd hoe ik mij voelde. De kok zweeg geruime tijd. Toen boog hij zich ver naar haar toe. Mevrouw van het sticht, vroeg hij vriendelijk, breidt u?